Shabbat shalom. Dus vandaag... Uh, Shabbat 8 augustus... ...oftewel 23 af... ...57, 75... ...naar de Hebreeuwse jaartelling. En de preek gaat vandaag over... ...geloven als een kind. Er wordt, vaak wordt dat aangehaald... ...geloven als een kind. En heel vaak wordt er eigenlijk... ...toch een beetje bij nagedacht als... ...het is een soort met goedgelovigheid. Een kind kun je alles wijsmaken. En een kind die... Ja, die gelooft het wel eigenlijk. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. We gaan even onderzoeken of dat Bijbels is en wat de Bijbel erover zegt over het geloven als een kind. We beginnen met Matthäus 18, waar Yeshua op dat moment met de discipelen bij elkaar is. En de discipelen hebben een hele belangrijke vraag, iets waar ze enorm mee zitten. En dat blijkt aan de vraag die ze stellen, wie is de belangrijkste in het Koninkrijk der Hemelen? vreemd, Ze lopen al behoorlijke tijd mee met Yeshua. Blijkbaar is er een enorme jaloezie, oneenigheid. Ja, toch, wie is nou de belangrijkste? Wie krijgt de ererol? Er waren er zelfs twee die wilden aan de linker en aan de rechterkant van Yeshua zitten in het koninkrijk. Als hij uiteindelijk zijn heerlijkheid zou bereiken. Dus op, ja, dat is iets wat je niet verwacht van de discipelen eigenlijk. Hè? Van, je denkt, het zijn volgelingen. Die mensen zijn bezig, de hele dagen... Lopen ze met Yeshua mee, krijgen ze onderwijs en toch zit dit dwars, een menselijk iets. Wie is de belangrijkste? Wat stellen wij voor in het Koninkrijk der Hemelen? Er de staat bij de discipelen het woord mathetes, leerlingen. Dat zijn eigenlijk net als wij, wij zijn ook leerlingen. Wij zitten ook op het pad van het leren hoe zit het met het geloof en met het Koninkrijk van God in elkaar. Dus wij kunnen ons er eigenlijk ook wel een beetje bij insluiten. We hebben ook vaak vragen over hoe belangrijk ben ik, wat stel ik voor, wat heb ik bereikt. Maar Jeshua gaat een hele andere kant op. Jeshua roept een kind bij zich en die zet het in hun midden. Dus je kunt je voorstellen dat ze in een soort van groepje stonden en het kind wordt zo in het midden gezet. Dat zal best wel verbazing hebben gegeven bij hun. We stellen een vraag en hij geeft geen antwoord... Maar hij roept een kind en hij zet dat midden tussen ons in. Wat heel erg belangrijk is, is wat er staat in de grondtekst. Er staat pedong. En dat betekent het is een kind, maar het is wel een klein onderwezen kind. We komen er later op terug, wat dat nou precies inhoudt. Maar het is niet zomaar een kind, maar Jeshua roept een kind wat onderwezen is. En dan geeft hij antwoord op de vraag van de discipelen. Een antwoord waar ze niet echt op zaten te wachten, denk ik. Een antwoord waar ze ook niet blij mee waren. Want hij zegt... voorwaar... en dat is echt als een bekrachtiging... een einde van de tegenspraak... van zo is het en niet anders. Ik zeg u... als u zich niet verandert... en dat u zijn dan de discipelen... als u zich niet verandert... en ik denk dat wij onszelf daar ook bij in kunnen sluiten... en wordt als de kinderen... Zult u het koninkrijk de hemelen beslist niet binnengaan? Nou, hier zijn ze er eigenlijk echt nou ja, verschrikkelijk geschokken, denk ik. Van ze hadden het over wie is de belangrijkste in het koninkrijk de hemelen... en ze krijgen ineens te horen... Joh, wat jullie als belangrijk zien, dat is totaal niet waar het over gaat. Het gaat niet over de belangrijkste. Het gaat niet over ereposten. Het gaat niet over dat wij macht kunnen uitoefenen in het koninkrijk de hemelen. Nee, je zult moeten worden als een kind... En niet zeg maar daar boven ergens staan en denken dat jij dus de, nou ja, de leiding van de gemeente hebt. Omdat je dan, zoals in mijn geval, tot oudste. Dat is niet wat Yeshua zegt. Het is totaal anders. Je moet worden als een kind. Nou wat houdt dat nou in? Daar gaan we dan vanzelf naartoe. Hij geeft zelfs wat regels ervoor. Wie zich dan zal vernederen en dan staat een verkleinen of kleiner maken... Die is de belangrijkste in het koninkrijk de hemelen. Dus niet iemand die een hoge functie heeft. Of die denkt dat die belangrijk is. Nee. Degene die zich gedraagt als een kind. In het koninkrijk de hemelen. Nou ik denk dat dat echt een enorme schok is geweest. Voor de discipelen die met totaal andere dingen met deze vraag kwamen. En die ook getuigen hun vraag met totaal andere zaken bezig waren. En die niet gedacht hadden dat het zou moeten zijn als een kind. Dan wordt het nog erger, eigenlijk. Want dan zegt Yeshua... en wie zo'n kind ontvangt in mijn naam... die ontvangt mij. Dus eerst zegt hij van... je moet worden als een kind. Dus dat is al een enorme omschakeling, eigenlijk. En dan zegt hij ineens... en degene die dat kind ontvangt... die ontvangt mij... Nou, dat is eigenlijk een soort dubbele boodschap. Je moet worden als een kind, maar je moet ook dus genegen zijn om zo'n kind te ontvangen. Dus het is dubbel. Je moet zelf zo'n kind worden, maar je moet ook iedereen die dus helemaal genegen is om zo'n kind te worden, ontvangen in zijn naam. En dan ontvang je niet meer het kind, maar dan ontvang je hem. Rechtstreeks. Dan komt er een enorme waarschuwing bij. Maar wie een van deze kleine die in mij geloven doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals hangen was. Nou struikelen is eigenlijk iemand uit zijn evenwicht brengen. Iemand laten, ja toch een beetje van zijn fundament af laten gaan zeg maar. Nou die molensteen, wat is dat dan voor molensteen? Ja, het is dus echt zo'n hele grote molensteen die door een os wordt aangedreven. Het is echt een verschrikkelijk groot ding, verschrikkelijk zwaar. Je kunt je voorstellen, als je met zo'n ding om je nek in de zee geworpen wordt, dan stop je niet eerder dan dat je op de bodem van de zee ligt. En dat staat er ook. Hij wordt in de diepte van de zee gezonken. Dat is het resultaat als je één van deze kleine doet struikelen. Weer een waarschuwing. Pas op dat u niet een van deze kleine veracht. Geringschatten. Neerkijken. Er staat een grondwoord wat wij allemaal wel kennen. Catastrofe. He, catafroneo staat hier. Catastrofe is daarvan afgeleid. Dus zo erg is het dus. Als je dus een van die kleine veracht of erop neerkijkt of geringschat. Dan heeft dat eigenlijk een soort catastrofe tot gevolg. En waarom? Omdat Yeshua... En die weet het, want hij is Gods zoon. Hij zegt dat de engelen van die kleine voor het aangezicht van de vader in de hemel staan en het doorbrieven. Want ze staan er niet voor niks. Maar waarom zou die waarschuwen als die engelen niks doen? Nee, ze staan daar en ik denk dat ze dat zeggen. Vader, vader, kijk, er is er weer eentje. Die zit een van uw kleine te onderdrukken. Die wordt gering geschat of die wordt, ze laten hem struikelen. Dus zo direct is de koppeling tussen een van die kleine en wat er met hun gebeurt. En hij zegt daarbij, en zo is het ook niet de wil van uw vader die in de hemel is, dat één van deze kleine verloren gaat. Nou, Dit gaat eigenlijk alleen maar over het geringschatten, het verachten... Het minachten van een kleine in het geloof. Je zou er bijna bij zeggen van laat staan dat je ze misbruikt. Dat is helemaal verschrikkelijk. Hè? Dat, is nog niet eens, dat, dat komt hier niet eens voor. Maar ook dat gebeurt helaas in het koninkrijk der hemel. We gaan even kijken wat Paulus erover zegt. Want Paulus heeft er ook een mening over. Over een kind. Paulus zegt toen ik een kind was... Sprak ik als een kind, ik dacht als een kind, ik overlegde als een kind. Maar nu ben ik een man geworden en ik heb alles afgelegd wat van een kind was. Het klinkt bijna een beetje trots, hè? alsof je er een beetje trots op is dat hij dat gedaan heeft. Waar heeft hij het nou over, Paulus? Heeft hij het nou over hetzelfde kind als waar Yeshua het over had? Of is dit een totaal ander iets? Nou, dat blijkt als je in de grondtest kijkt, dan staat er Nephios. Een klein, niet-onderwezen kind. Dus dat is het totaal verschil met waar Jeshua het over heeft. Jeshua heeft het over een onderwezen kind. En Paulus die spreekt over een niet onderwezen kind. Eigenlijk zou ik bijna kunnen zeggen een soort baby. Want hij zegt er eigenlijk bij dat het een kind is wat zeg maar nog niet ontwend is aan de melk. En dan is al heel gauw de koppeling getrokken met een baby. Omdat die zeg maar dus gevoed wordt door melk en niet aan vaste spijzen gewend is. Waar wordt nou steeds naar verwezen? Naar het onderwijzen? Het ene kind is onderwezen, het andere kind is niet onderwezen. Nou, waar het over gaat is dat de kinderen onderwezen dienen te worden in de Torah. Gaan we even kijken in Deuteronomie. Deuteronomie is een samenvatting van de eerste vier boeken van Mozes. Dus van Genesis tot en met Numerie wordt allemaal herhaald in Deuteronomie. Een soort samenvatting van dus de eerste vier boeken van Mozes. Dan staat er dit, en dat gaat dan over de voorgaande boeken van Mozes, de Torah. Zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere, Yahweh, uw God, Elohim, geboden heeft u te leren, te doen in het land waar u naartoe trekt. Om het in bezit te nemen. Dus je moet ze leren en je moet ze doen. En dan naar het land waar je naartoe trekt. Nou, dat kan voor iedereen verschillend zijn waar je woont. Heel vreemd dat er dus eigenlijk drie aparte dingen ver, genoemd worden. Het zijn geboden en dan zou je eigenlijk al zeggen van dan heb je eigenlijk toch alles al, geboden. Nee, Yahweh die maakt een onderscheid in geboden. En dat zijn eigenlijk ja, de voorgeschreven ordeningen, besturingen, regeringen. De verordeningen, dat zijn de taken die voorgeschreven staan en de bepalingen. Dat zijn eigenlijk maar drie aparte dingen die genoemd worden... Als het dus over de Torah gaat. Dus blijkbaar zijn het niet alleen geboden, maar het is ook de levenswijze die dus geleerd wordt. Waarom? Opdat u de Heer uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden. Die ik, Yahweh, uw gebied in acht te nemen. En wie moet u dan in acht nemen? Dan zegt Yahweh, u, uw kind en uw kleinkind. Met andere woorden, eigenlijk alle generaties. En wanneer alle dagen van uw leven. En waarom? Opdat uw dagen verlengd worden. Dus bij elke opdracht, bij elke gebod wat er gegeven wordt... daar hangt ook eigenlijk een soort voorwaarde, maar ook een beloning aan vast. Je doet het om God te vrezen... En je krijgt een verlenging van je dagen. Luister dan, Israël. Het schema betekent dus eigenlijk heel aandachtig luisteren om het te doen. De Joden kennen niet het luisteren en het niet doen, zeg maar. Het Oude Testament zat vol met gebeurtenissen waarin ze het wel laten zien dat ze het wel gedaan hebben. Daar zijn ze voor gestraft. Maar in principe zeg maar, zit het Hebreeuws zo in elkaar dat luisteren, als je luistert, dan doe je het. Dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. Dat wordt hier ook bedoeld. Luister dan Israël en neem ze nauwlettend in acht. Nou, dat is heel apart, hè? want luisteren dat betekent eigenlijk al heel aandachtig luisteren. Het is dus actief luisteren. Niet zo van, ja goed, ik, uh, het zal wel zeker, hè, van ik hoor het wel, maar och, het is niet echt voor mij. Nee, het is heel aandachtig luisteren. En dan staat er expliciet bij en neem ze nauwlettend in acht. Dus eigenlijk weer een soort dubbel, onderstreept van mijn sluisteren. Dit zeg ik niet zomaar, maar let erop. Dan zal het u goed gaan en zult u zeer telrijk worden. Nou, dat was natuurlijk in eerste instantie tot de Israëlieten gesproken. Die natuurlijk een enorm volk zouden worden. Dat was hun ook beloofd. Zoals de Heere, de God van uw Vader, tot u gesproken heeft... in het land dat overvloedt van melk en honing. Nou, dat komt regelmatig terug dat ze dus gezegend zullen worden in het land... wat overvloeit van melk en honing. Even over die honing. Het is geen bijenhoning, maar het is dadelstroop. Dat wordt zeg maar, de honing genoemd. Bijenhoning is wilde honing. Dus dat is een totaal, andere, ja, een totaal ander product eigenlijk. Daarom, en dan grijpt hij weer terug naar het schema... Zult u de Heer uw God liefhebben met heel uw hart... Met heel uw ziel en met heel uw kracht. Nou, als je dan naar de grondtekst kijkt, dan zie je lebab, het morele zelf denken en weten. Nefesh, innerlijke zelf, je emoties en je passies, waar je mee behept kan zijn. Mayot, lichamelijk, rijkdom en macht. Dat is dan je kracht. Dus eigenlijk, je totale zijn wordt ingezet in het liefhebben van de Heer uw God. Dat verwacht Yahweh van ons. Dat we ons dus volledig inzetten met alles wat we hebben. En dat niet alleen, maar we moeten ook onze kinderen inprenten. Als je dan kijkt in de grondtekst, Shanan, dan staat er inscherpen. Intensief leren, er wordt zelfs piercen mee bedoeld. Nou, piercen is verboden in de Bijbel, daar is we heel duidelijk over. U zult er geen instellingen maken in uw lichaam. Zoals de heidenen doen, staat er zelfs heel duidelijk bij vermeld. Maar het inprenten betekent eigenlijk toch een soort moment piercen, maar dan in het hart. Dus dat je ze zo inprent, dat ze het nooit en ten nimmer zullen vergeten. Je moet erover spreken als je in je huis zit, als je over de weg gaat, als je neerligt en als je opstaat. Vroeger werd altijd gezegd, de gelegener en ongelegener tijd. Met andere woorden, altijd. Je moet het er altijd over hebben. En waarom? Ik denk dat mijn kinderen dat ook wel kunnen zeggen. Je bent er vol van. Je wilt zo graag dingen delen. Je wilt zo graag vertellen over wat Yahweh is. En wat hij voor ons weggelegd heeft. Als een teken op je hand en op je voorhoofd. Dat staat in de Torah. De joden nemen dat heel serieus. En die doen een teken. Een kastje. Wordt op een speciale manier om de hand gewikkeld en gebonden. En op het voorhoofd zit zo'nzelfde kastje die dan ook vastgebonden zit. In dat kastje, daar zit dus het schema en de opdracht om het zeg maar in te prenten en constant voor te houden. Dus dat is eigenlijk wat ze op hun hoofd dragen en op hun spierballen. Dus op de kracht van hun lichaam, van hun arm, daar zit dus zeg maar Gods woord. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Dus waar je naar binnen gaat, waar je woont, daar hoort het. Nou, daar zit altijd een mesouza. Misschien herken je het. Je hebt hele verschillende soorten en maten. Een mesouza, daar zit dus ook datzelfde stuk in. Het schema en de opdracht om het in te prenten. En om er dus constant over te hebben. Dat moet dus aan de deurposten van je huis en aan je poorten geschreven staan. Nou, hoe doe je dat nou? Het is natuurlijk heel mooi om dat te lezen. Maar hoe moet je dat nou doen? Hoe, word je nou, ja, hoe, hoe kun je nou zo'n kind eigenlijk zo opvoeden... dat het echt gaat geloven als een kind zoals het bijbels bedoeld wordt? Dan gaan we beginnen met Psalm 89. Welzalig het volk dat de klank van de bezuin kent. Zij wandelen heer in het licht van uw aanschijn... Nu aangezicht. Er staat bazuin, maar wat er werkelijk staat is shofar. Het volk dat de klank van de shofar kent. Nou, ik heb hem meegenomen. Dit is de shofar. Ik hoop dat het lukt. Dat is het geluid van de shofar. En wat zegt God? Dat is bijna niet voor te stellen. Welzalig het volk dat de klank van de shofar kent. Wij blazen hem elke shabbat. Elke shabbatavond bij het start van de shabbat blazen wij drie keer op de shofar. Het is een soort gedenkteken tussen Yahweh en zijn volk. Jacob maakt ook een gedenkteken. Daarna stond Jacob's vroeg op. En nam de steen waar hij op geslapen had, wat hij als hoofdkussen gebruikt had. Hij zet hem overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Dus hij zalft hem daarna. Die olie, daar staat het kan vet zijn of een zalfolie. Nou ja, als je het giet, dan zal het toch een soort zalfolie zijn geweest. Maar hij zet dus een gedenkteken neer op de plek waar hij die droom heeft gehad van de engelen. Die op en neer gingen naar de hemel en naar de aarde. En hij zet daar een gedenkteken neer. En hij zet er een belofte bij. Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. Bethel. En dan zegt hij erbij, en alles wat u me geven zult, daar zal ik u het tiende deel van geven. Nou, dat is heel opmerkelijk voor Jacob, hè. Die is thuis weggegaan omdat hij eigenlijk zijn vader bedrogen heeft in samenwerking met zijn moeder. En waarom? Omdat hij het eerstgeboorterecht wilde hebben. Hij wilde de grote rijkdom wilde hij verkrijgen. Hij is zo aangeraakt door wat hij meegemaakt heeft op die plek. Dat hij gelijk belooft aan God, ik zal de tiende geven. Als ik terugkom in dit land, dan zal ik de tiende deel geven van wat ik heb. Als hij terugkomt, dan is hij gevlucht voor Laban. En dan op de plaats waar Laban hem inhaalt, wordt er weer een gedenkteken neergezet. Een stenen gedenkteken. Ook daar wordt er een plengoffer gedaan en er wordt zalfolie overheen gegooid. Er wordt iedere keer bijgezegd, en dat doen we, opdat als de kinderen laten vragen, waar zijn die stenen voor, dat het verhaal verteld kan worden... Mozes doet dat ook. Mozes schrijft alle woorden van de Heer op. Hij stond morgens vroeg op en bouwde onder aan de berg Sinai een altaar. En hij richtte twaalf gedenkstenen op voor de twaalf stammen van Israël. Geen dertien. Want er wordt altijd gesproken over de twaalf stammen van Israël, maar er zijn er dertien. Want op het moment dat Jacob, die dan Israël is geheten, in Egypte komt, bij zijn zoon Jozef, dan zegt hij dus tegen Jozef. Jouw zonen, Ephraim en Manasse zullen mijn zonen zijn. Dus in plaats van dat Jozef één erfdeel krijgt, is de naam van Jozef eruit gehaald. En komen de twee namen van zijn zoons daarvoor in de plaats. Wat maakt dat er dertien stammen van Israël zijn. Waarom wordt er dan toch constant over twaalf stammen gesproken? Dat is eigenlijk heel duidelijk, hè? Er wordt constant gesproken over Levi. Levi diende de tempel. Die diende in de tabernakel. Levi is apart gezet om Yahweh te dienen. Dus die is altijd in zijn aanwezigheid, zou je kunnen zeggen. Dus vandaar dat er dus geen, geen gedenksteen voor Levi opgericht wordt. Maar dat er dus voor de resterende stammen van de twaalf gedenkstenen opgericht worden. Want Levi is altijd al in de aanwezigheid van Yahweh. Dat is ook met de stenen die de hoge priester moet dragen op zijn schouders. Als gedenkstenen voor het oog van Yahweh, met de namen van de Israëlieten, van de stammen op, opgeschreven. Ook dat zijn twaalf namen. Waarom? Nou, Aaron is een leviet, is de hogepriester, die staat altijd al voor het aangezicht van Yahweh. Dus Yahweh kent hem met de levieten. Dus die hoeven niet in de gedachten te komen van Yahweh, die zijn dat al. Ja? Zo zie je dat ook bij de synagogen. daar hangt geen Messusa aan de ...posten bij een synagoge... ...want, zeggen ze, een synagoge is al heilig... ...dat is al voor het aangezicht... ...van Jav. Waar gaat het nou steeds om? Steeds hebben we met die gedenkstenen... ...die genoemd worden in de Bijbel... ...die je door heel de Bijbel heen vindt eigenlijk... ...overal worden dus gedenkstenen... ...neergezet... ...en het zijn niet alleen maar dus fysieke stenen... ...maar het zijn ook de reukoffer... ...die gebracht worden... ...de geluiden die gemaakt worden... Hij ...looft hem... ...op de harp, looft hem op de cymbal, looft hem op de chauffeur. Het zijn heeft allemaal te maken met Gods zintuigen. De zintuigen van God worden dus genoemd in de Bijbel. Ik had er wat teksten bij staan. De zintuigen van de mens worden ook apart genoemd. En dat heeft iedere keer te maken met het lovend van God op een bepaalde manier. En doordat je dat doet en steeds herinnerd wordt aan bepaalde dingen die gebeurd zijn... ...dus heel verpand dat zijn zeg maar de... De zintuigen van de mens ervoor zorgen dat gebeurtenissen opgeslagen worden in je geheugen. De zin geeft herinneringen. Jozua 4, vers 5 tot en met 6. En Jozua zei tegen hen, ga voor de aard van de Heer, uw God uit naar het midden van de Jordaan. Ieder moet een steen, er wordt dan tegen twaalf mannen gezet, een steen op de midden van de schouder, wordt dan neergelegd als een teken voor de nageslachten, omdat de kinderen zullen vragen waar zijn die stenen voor. Het geluid geeft ook een, dat heb ik net al gezegd, het klank van de bezuin, De chauffeur staat er steeds in de grondtekst. De reuk geeft herinnering, de reukoffers. Als een lieflijke reuk voor de heren. Proeven, smaakt en ziet dat de Heer goed is. Wij zeggen dat bij elke sabbat, als we het sabbatbrood eten, smaakt en ziet dat de Heer goed is. Wel gelukzalig is de man en vrouw die totkomt en dan voelen. En ze smeekten hem dat ze alleen maar de kwast van zijn kleed mochten aanraken. Dus ook het voelen heeft een betekenis in de Bijbel. Nou, waar is dat nou allemaal voor? Omdat dat zorgt voor het geloven van een kind. Het gaat niet over een soort goedgelovigheid. Nee, het is gebaseerd op de dingen die ze gezien hebben van oude tijden. Het is dus Bijbels opvoeden aan de hand van gedenkstenen. En die gedenkstenen, kan dus van alles zijn. Dat heeft dus niet alleen te maken met een steen. Maar dat heeft echt te maken met allerlei dingen die gebeurd zijn... Dat kan bijbels zijn, het kan ook dingen zijn die in je eigen leven gebeurd zijn. Waarvoor je zelf zeg maar een soort gedenksteen opgericht moest luisteren. Toen heeft God grote dingen aan ons gedaan. Bijbels opvoeden. Het gebeurt door vragen. Als je in Jeruzalem komt en je gaat kijken zeg maar naar hoe het onderwijs gegeven wordt door een vader aan zijn kinderen. Dan sta je versteld van de vragen die ze stellen. Ze zijn constant bezig. Vragen, vragen, vragen, vragen. Waarom? Hoe zit dit? Hoe zit dat? Ze leren verbanden. Van daar staat dit, daar staat dat. En het moet allemaal uit het hoofd. Hè? Wij zijn gewend om dus alles uit, uh, op te schrijven, wat ook. Nee, dat mag niet. Ze worden vanaf uh, het moment dat ze ja, bijna kunnen horen, zeg maar, worden ze eigenlijk opgevoed in de Torah. En ze moeten alles uit het hoofd kennen. En dat is niet alleen de Bijbel, maar dat zijn dus ook alle commentaren die geschreven zijn door de rabbijnen. Denk aan de dagen van vroeger tijd. Let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het uw vader. Hij zal het u vertellen. Vraag het uw oudste. Zij zullen het u zeggen. Vragend. Onderzoekend. Psalm 27 vers 4. Eén ding heb ik van de Heer verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik mag wonen in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Lerend. Deutronomie, Mozes riep heel Israël bij een en zei tegen hen, luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoor van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. Vertrouwend, want u bij mijn hoop heren, van mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd, wie op de Heer vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig, leeft, voor eeuwig blijft. En opkijkend, Psalm 121. Ik sla mijn ogen op naar de berg van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft. Nou, als je goed kijkt... Dat heb ik niet expres gedaan, maar dat kwam op een gegeven moment zo. Dan zie je dus dat het een naam geeft. En dat is eigenlijk de gedenksteen die ik vandaag neer wil leggen. Een Volvo. Het heeft niks te maken met, het, met het, hoe de Volvo zelf is. Het gaat met name om dus de eerste letters. Dus elke keer als jullie een Volvo zitten, hoop ik dat jullie denken... Aan de Bijbelse manier van opvoeden. Hoe moet je een kind opvoeden? Aan de hand van die vijf letters. Nou, er zijn wat nieuwere volvo's, dat is allemaal niet zo spannend. Maar als je dan een onderwezen kind bent, volgens de Bijbel, wat gebeurt er dan? Dan volgt het volgende: Bar mitzwa in Jerusalem. Ik je even opzetten. Net. Wij zijn er getuigen van geweest, dit voorjaar. Ik zal een beetje vertellen wat er gebeurt met zo'n Bar mitzwa. Je ziet dat degene die nou Mitzvah gaat doen, dat is een jongen die 13 jaar wordt. En dat wordt dus volwassen voor de wet, volwassen voor de Torah. Hij wordt gedragen door zijn vader, op de schouders van het voorgeslacht. Daar steunt hij op. Ze vieren feest, want het is een hele belangrijke dag in het leven van die zoon. Maar ook van die vader, want de vader raakt de verantwoordelijkheid kwijt over zijn zoon. Wat gedragen door zijn vader op dit moment. Er wordt feest gevierd. Je ziet van alle kanten zie je mensen erop afkomen die mee feest vieren. En dan op een gegeven moment... Even wachten, nou, dit is zijn oudste broer. Die viert dus ook mee feest. Op een gegeven moment wordt de Shekina over hem uitgespreid. Dat zie je zo. Nee, daar komt hij En dat is dus eigenlijk de aanwezigheid van de Almachtige, er wordt over zijn leven uitgespreid. En onder die aanwezigheid gaan ze richting de Tempelberg. Dan gaan ze dus, ja, dat is de groep aan. Maar dat betekent eigenlijk de Shekinah, dus de wolk die dus boven de sinai te liggen. Dan gaan ze op weg. Er wordt nog even op de chauffeur geblazen. En ze doen het dus letterlijk. Hè? Er wordt getrommeld, er wordt gevaar geblazen, er wordt gejuicht, er wordt geklapt. Allemaal ter ere van Yahweh. En dit is dus een levende belofte die je voor je ogen ziet afspelen. Want er staat in de Bijbel, in de profeten. De tijd zal weer komen dat er kinderen zullen spelen in Jeruzalem en oude vandaag dagen op een stok zullen leunen. Het is zelfs zo ver gekomen dat ze zelfs bar Mitzwa doen, midden in Jeruzalem. We gaan nu onderweg naar de klaagmuur. Het filmpje is zo afgelopen. Het is al een heel klein stukje. Dan komen ze dicht bij de klaagmuur, het is ook niet zo heel ver er vandaan. Dan gebeurt er weer iets heel belangrijks. Het lijkt bijna niks, maar het is voor de jongen van wezenlijk belang. Wat gebeurt er namelijk? Hij wordt nu gedragen op de schouders van zijn vader, en ze stoppen. En hij moet van de schouders van zijn vader af. En hij moet op eigen gelegenheid moet hij naar de klaagmuur. Om daar een stukje uit de Torah te lezen. En de confrontatie aan te gaan op eigen leven voor Yahweh. Omdat dat nu zijn verantwoordelijkheid is geworden. Vandaar de oproep. Als je hoort. Als je ziet. Als je ruikt. Als je proeft of als je voelt wat dat de Heere goed is, neem het serieus, alsjeblieft, neem het serieus. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden en dat staat dus in Psalm 95, heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. En dan een oproep aan de gemeente: zie erop toe, broeders en zusters, dat er nooit iemand van u een verdorven hart zal zijn. Vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken. En wij weten niet hoe lang het heden zal zijn. Dat is voor elk mens verschillend. Je weet het niet. Met andere woorden, neem het serieus en neem vandaag de beslissing.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 Rechtvaardiger getuigt van de grondlegging der wereld. Met andere woorden, het gaat over de Torah. Dat is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Want daarin werd voorzicht dat de Messias zou komen. En aan wie heeft hij gezworen dat zij zijn rust niet zouden binnengaan? Dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren. Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Laat dat alsjeblieft niet van ons gezegd worden.